En in Spanje is een Oekraïense oud-minister gearresteerd. Er was een internationaal opsporingsbevel tegen hem uitgevaardigd... vanwege verduistering van overheidsgeld. Een Spaanse rechtbank moet nu beslissen of hij wordt uitgeleverd aan Oekraïne. Het weer nog dus droog en het koelt af naar een graad of twee. Overdag geregeld zon met in het oosten smiddags kans op een bui. Het wordt acht of negen graden. Dit was het NOS-journaal.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 I'm doing your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 straight over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 Ook het met het met NOS-jaarboek. De Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Korea is tijdens een lezing aangevallen met een scheermes. Ambassadeur Lippert is naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is niet in levensgevaar. Op foto's is te zien dat zijn hand onder het bloed zit en het lijkt erop dat hij een hoofdwond heeft. De dader is een man van 55. Tijdens de aanval riep hij dat Noord- en Zuid-Korea moeten worden herenigd... en dat hij tegen de militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten is. Hij is opgepakt. De advocaat van topcrimineel Kees H bevestigt dat zijn cliënt in 2000 4,7 miljoen gulden heeft gekregen van justitie. Advocaat Kuipers zei in het televisieprogramma Pauw dat hij er een bonnetje van heeft, maar dat hij dat van zijn cliënt niet mag laten zien. De afgelopen avond onthulde nieuwsuur het bedrag dat met de deal tussen H en toenmalig officier van justitie teven gemoeid was. Vorig jaar zei minister opstelde nog dat het om veel minder geld ging.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 Bij de aanslag kwamen drie mensen om het leven en 262 mensen raakten gewond. Bij een klopjacht op de daders kwam de andere broer om het leven. Bij een aanval op het hoofdkwartier van de Syrische inlichtingendienst van de luchtmacht in Aleppo zijn tientallen doden gevallen, meldt het Syrische observatorium voor de mensenrechten. Een deel van het gebouw is verwoest.